12 uur. Femke Wolthuis met het NOS journaal. We doet de politie onderzoek naar twee of meer kogelgaten in een gebouw van de gemeente. Wie er heeft geschoten en wanneer en waarmee dat is gebeurd is niet bekend. In het gebouw van de gemeente Koevoorde werken vooral ambtenaren en ook zit er een vestiging van verzekeraar Unive. Rusland houdt een grote militaire oefening in het noordoosten van het land. Er worden 12.000 militairen ingezet en 250 gevechtsvliegtuigen. Vandaag begint ook de NAVO-oefening in Scandinavië. Door de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne... is de spanning tussen Rusland en het Westen flink opgelopen. In Irak is een nieuwe aanval begonnen tegen terreurgroep IS. Het gebeurt in de provincie Anbar in het westen. Eerder deze maand nam IS de hoofdstad van Anbar in Ramadi. Irak probeert nu delen terug te veroveren. Volgens de staatstelevisie krijgen ze steun van soenieten en shiieten. Malaysia Airlines gaat reorganiseren. Het bedrijf is diep in de rode cijfers geraakt door hevige concurrentie... en ook door de twee vliegrampen van vorig jaar. Waarschijnlijk verliest ongeveer een derde van de 20.000 werknemers zijn baan. Het bedrijf wordt kleiner, gaat zich vooral richten op regionale vluchten... en krijgt ook een nieuwe naam, Malaysia Airlines Berhad. Volgens Malaysia Airlines hoeven passagiers zich geen zorgen te maken... over de veranderingen. De nieuwe maatschappij gaat op 1 september van start. In Marokko is ophef ontstaan over de speelfilm Much Loved... die afgelopen weekend werd vertoond op het filmfestival van Cannes. De film gaat over prostitutie in Marokko en er is ook veel naakte in te zien. Gisteravond liet de regeringspartij weten... dat de film niet in Marokko mag worden uitgebracht. En dat leidt tot veel discussie en protest van zowel voor- als tegenstanders. Het weer, wolken, vooral in het westen, ook af en toe zon. In het noorden en het oosten kan er een vallen. En het is 13 tot 17 graden. Dit was het NW. Dfm, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, live in Zandvoort. En jij bent erbij. Is someone listening? Oké. Okay. Let me tell you the story. Of that guy. First you loved... You're supposed to love me as we can Take it off.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 Like a death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 One thing I wanna do, my darling. We can go home and have a quiet evening. And have a meal, you know, that's very fingalicking. And strictly champagne, that's what we'll be drinking. Well, in the next verse, I'll carry on explaining. I'm a bad boy, bad Een oplossing, behalve dan bereid, niet daar het me niet in maar wat weet ik er nou. Do call.